Door den heilige geest. Amen. Laat ons beginnen met het zingen van Psalm 22... en daarvan het 14 en het 16e vers. lang gedenk hieraan het wereld rond... haast wendt het zich tot God met hart en mond... en waar men ooit het, de wildste valken vond... zou God ontvangen... Aanbidding, eer en dankbaar lof gezangen, want gij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidewoning tot hem bekeert. Wij zingen psalm 22 en daarvan het 14e en het 16e vers. Ja.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 die ontvangen is van de heilige geest, geboren uit de maagden Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten de dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.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 om het graf te bezien. En zie daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren, nederdalende dalende uit de hemel, kwam toe en wendelde den steen af van de deur en zat op denzelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn klederen wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verstrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde de zijde tot de vrouwen. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. En is hier niet, hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de heren gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u niet gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees grote blijdschap. Liepen zij heen. om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij henen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet. Jezus is haar ontmoet, zeggende. Wees gegroet. En zij tot hem komen en grepen zijn voeten. En aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, ga heen en boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij henen gingen, zie de enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd, vergaderd zijn met de ouderlingen, en te samen raad genomen hebben de, Gaven zij den krijsknechten veel geld, en zeiden, zeiden zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben hem gestolen, als wij sliepen. En indien zo komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebben de deden gelijk zij geleerd waren, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden, daarop op de huidige dag. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baren zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en onderwijs al de volken, dezelfde dopen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie ik ben met u al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Amen. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach lieve heren. Het geeft die nog begaaf dat we nog in deze ogenblikken nog eens samen mogen komen, rondom uw eeuwige woord heren en mogen die behagen om ons iedereen, jong en oud, gedenken onder uw woord. Ach, zou uw lieve geest nog eens uitstorten. Als dat de dichter daarvan getij geeft, ach, schoon ge mij de hulp van uw geest. Heeren, dat ge nog eens een waarlijke gebed nog eens geven mocht. Een gebed en dat door de bloed van Christus is mogen opgaan in de hemel. Oh, dat hij als dat grote voorbidder in de hemel het voor ons en iedereen nog eens op mochten nemen, voor de noden van dit tijd, maar boven alles wat nodig is voor die grote en nimmer eindigende eeuwigheid. Heren, mocht u begagen om nog uw volk te gedenken, ook in een eer van voorbereiding voor uw heilige avondmaal. En Heer, hij weet dan hoe dat het in de ziel strijden kan. Hij weet hoe dat het stormen kan. Maar ach, heren, hij kan ook kalmheid geven. Hij kan het hoop vernieuwen en het geloof schenken. En dat liefde, waar dat van die woord zegt, en het liefde is de meeste. Ach, heren, zou het dan nog niet begagen in de tijd van onze tijd, om uw kerk nog eens te verblijden, doordat hij het bij mekander roept, maar ook bij mekander brengt, als dat wij dat al van uw woord mochten horen, heren, want hij heeft uw kerk bij Galilea gebracht, en hij heeft daar in de midden van God Och, ze gezegend. En ze mogen door uw genade. I aanbidden. Och, Heere, wat zou dat toch groot wezen. Wanneer dat ook in deze ogenblikken. In de voorbereiding van uw heilige avondmaal. Dat een ongelukkige ziel. Och, alles verzondigt. De hel verdient. En nog door genade. I nog eens aan mocht bidden... ...om uw naam groot te maken... ...want daarin wordt het beleid... ...niet door ons, maar door Iwe alleen. En hier, wanneer dat uw kerk... ...vergadert rondom mij, ...dan heeft gij ook... ...dat ze uw naam nog eens melden mogen, ...maar hij heeft zo... ...zo'n dierbaar belofte gegeven... Want gij heeft ze gezegd. Want ik geef al alle macht is mij gegeven, in den hemel en op aarde. O, mocht mogen dan geven. Dat is een, een blik en daarvan mogen gegeven worden om u te mogen aanschouwen. Als dat Koning van die kerk, want hij heerst. Als dat wij dat gezongen heeft, zo ver als de blindste geidewoning. En hij zal ze trekken en ze zouden in inaar wandelen. Want hij zal een willig volk hebben in de dag van uw kracht. Heren, mogen dan alle banden nog voor uw volk nog eens breken. En dat Gij het nog eens waar mocht maken in onze zielen. Bij het eerst, maar ook bij het vernieuwing. En heren dat ook in het aankomende aansko sabbatag af het die begaagt, ach dat die wolk nog vergaderen mocht rondom het tafel des verbonds. Wat hij zelf voor hij gezegd heeft, doet het in denken van mij. Dat was ook een vergadering volgens uw gebod, o Heere. En mogen dan ook geven, Heere. Ach, dat gij uw volk een vrijmoedigheid mocht geven. En wat van u niet is, dat hij terug zal houden. Maar ook nog in de harten mogen werken. Tot waarachtige bekering. Ach, Heere, gij weet. En ieder mens, en hij weet wat ongaat in de harten van en iedereen van ons. Ach, heere werk nog, want het is uw werk alleen dat een waarde zal hebben. Wij kunnen alleen maar alles verknoeien en alles bederven, als dat we dat al in onze bonsbreken adem gedaan geven. Maar ook al de dagen van onze liefde, van onze leven. Heere, verzoen onze zonde. En wees ons zonder nog genade. En moge dan ieder huisgezin gedenken. Hij weet de noden uitwendig. Hij weet de vele krijzig. Hij weet de vele moeilijkheden, heren, dat door sommige zinnen door moet gaan, maar mogen ze ondersteunen en in alle zorg en kommer. En heren, dat ge de zieken nog gedenken, mogen ook die oude moeder in het ziekenhuis, heren, mogen haar nog eens opzoeken, ook in deze sabbadag, en de middelen nog zegenen, de wegen nog heiligen, Gedenkt aan weden, weden naar een wezen. Ach, here, dat gij zijn alle nood nog eens helpen mocht en vertroosten mocht en verblijden mocht. En dat gij de nood van uw ganse kerk dan gedenken mocht over het rond der wereld. In deze angste tijden, Heere, mocht nog met uw kerk nog eens pronken. Ah, dat het gesloten mond er nog eens open mocht gaan, om uw naam nog te mogen verheerlijken in de midden van al de strijd. En dat het dag er nog eens geven mocht, dat het licht nog eens schijnen mocht. Ah, dat in de duisternis, dat er nog een licht nog eens op mocht gaan, en dat er nog eens ogen gegeven mocht worden om iets te aanschouwen in uw schoonheid. Heren, gedenk dan ook in onze land... en die, al die enigen die in hoge plaatsen zijn... geplaatst door heren, mogen ze gedenken... en oh, geven ze nog wijsheid van de hemel... om de zonde tegen te staan... en voor uw woord voor te staan... en mogen we uw kerk nog geven... Dat er nog eens een gegeven mocht worden om voor ons arme land nog te zichten. Dat zomaar wegzakt onder de zonde. En onder de oordelen van een rechtvaardig God. Heere, gedenk ons dan als dat wij in deze midden samen mogen zijn. Ach, mocht uw lieve geest nog eens uitstorten. En heef ons, Heere, wat we nodig hebben om... Uwe woord te spreken in deze eer. Ach, heer, gij weet ook onze noden. En hoe doodarm dat we zijn in en van onze Ach, mocht mogen nog een eind, een eind van uw volheid nog eens uit willen schenken. Want dan zou het nog eens vol kunnen wezen. Help ons in spreken en in het gehoord. Neem weg alles dat een hindernis is, o Heere. Want er zijn zoveel dingen. Maar dat hij nog geven mocht, dat de duivel nog eens zwijgen mocht. En dat onze boze, het tier nog eens onder, dat het nog eens ondergebracht mocht worden. Dat de wereld nog eens eigen gesloten mocht zijn. En Heere, dat we nog eens door u vergaderd te zijn. En dat gij in het midden nog mocht te wezen. Ah, oh, dan zou het nog mogen wezen. Dat we er nog van getijgen mochten. Het was goed om samen te wezen. Om die dierbaar de koning van die kerk. Die koning die is van Israëls God gegeven. Ah, oh, God zie ons aan in die volheid van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Verzoen onze zonde om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalmen 102 en 40 en daarvan het vierde, het vijfde, het zesde en het zevende vers. Ik wou vluchten, maar kon nergens geen zodat mij dood voor handen scheen en alle hoop me gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Wij zingen Psalm 142, beginnende met het vierde door de zevende vers. Liefde, wij zijn er samen gekomen en dat voor een voorbereiding spreekt voor de heilige avondmaal. En dat is vanzelf voor de kerken Gods aldoor wat iets bijzonders. Want daarin wordt het ons gevraagd in iedereen om onze eigen. ...onder te zoeken, volgens Gods woord. En dan zou een mens nodig hebben, dat niet alleen volgens Gods woord... ...maar dat de Heer ook zijn lieve geest zal schenken... ...om volgens dat woord ons eigen onder te zoeken. Want wij hebben nodig, niet alleen Gods woord maar het geest van God, om ons in dat woord te leiden. Want Gods woord, en dat is een gesloten woord, mijn hoorders. En daar kunnen een ellendige mens niet open doen. En door ons een diepe val en adem, dan verstaan wij dat woord niet. Want wij hebben geen licht. We hebben in onze diepe val de duisternis toegevallen. En wij weten niet meer. En wij, wij hebben geen licht meer, geen wijsheid, geen licht, geen gerechtigheid en geen heiligheid. Zo doodarm is de mens geworden. En achter een eeuwig wonder die plaats gebeurt in het leven... Dan gaat hij de eeuwige ramszaligheid tegemoet. En dat is wat men hoort. Geschapen om God te bedoelen. En geboren alleen maar ons eigen te bedoelen. Maar wij mogen in deze goostek wat bijzonders horen. En dat is geen werk van de mens. Maar daarin. Kom voort, de werk van een drieëne God. En met de helpen des Heren, dan willen we even stilstaan bij onze tekst. De op kan vinden in het voorgelezen hoofdstuk. En daarvan Matthäus 28. En daarvan versen 16, 17 en 18. En de elf discipelen zijn heen gegaan, geen gegaan. Naar Galilea, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommen twijfelden. En Jezus bij hem komende, sprak tot hem zeggende. Mij is gegeven alle macht in hemel. En op aarde. Tot zover. Onze thema, dat is de vergadering van Christus en zijn kerk. Met drie gedachten. Eerst: vergaderd volgens Christus' gebod. In de tweede plaats: wat in deze vergadering wordt ervaard. En in de derde plaats de belofte dat Christus geeft in deze vergadering aan zijn kerk. De vergadering van Christus en zijn kerk. Eerst vergadert volgens Christus gebod. Want staat in onze tekst en de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, En ten tweede. Wat in deze vergadering wordt ervaard. En dat lezen wij in het zeventiende vers. En als zij hem zagen. Baden zij hem aan. Doch, doch sommigen twijfelden. En ten derde de belofte dat Christus geeft in deze vergadering aan zijn kerk. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zegende Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, het wordt bij mijn gedachten gebracht op deze vergadering wat wij hier in Gods woord komen te vinden, dat het ziet ook op het vergadering dat de Heerig houdt met zijn kerk in de bediening van de heiligavondmaal. Want in deze hoofdstuk, dat is hij genade en hoorde. Want je leest verschillende keren in Gods woord ook voor dat Christus gestorven heeft, dat de Heere gezegd heeft tegen zijn discipelen, dat ze zouden hem ontmoeten in Galilea, naar zijn opstanding. En na de opstanding van Christus, hebben wij twee keer in deze hoofdstuk ook weer, waar dat de Heere zijn discipelen geboden geeft om naar Galilee te gaan. En als je dat eens over mocht denken, gemeente, dat die discipelen daar naar Galilee gingen volgens het gebod van Christus. Die weg van Jeruzalem naar Galilea, dat was een lange weg. En deze discipelen die heeft Christus in Jeruzalem. Daar heeft Christus Silly opgezocht. Na de opstanding van Christus. Daar heeft Christus die discipelen vertroost. Dat heeft plaatsgenomen in de leven. En dan zou je zeggen. Waarom was het nou nodig. Dat de Heer zo'n bijzonder gebod gegeven heeft dat er weer om naar Galilee te gaan nadat Christus zijn discipelen al vertroost had in Jeruzalem na zijn opstanding en dat wijst op dit gemeente want gehoorzaamheid dat is beter dan offeranden en ik dacht in deze week dat het wijst ook op het heilig avondmaal. Want de heilig avondmaal, dat wordt ook gegouwen na de gebod van de heren. Want de heren die heeft gezegd, doet dit in geredenkien van mij. Dat is ook een gebod. En nou, die discipelen, die waren, die waren samengekomen daar in Galilee. Die reis van Jeruzalem naar Galilea. Dat is een reis der geloos. En je zou wel vragen. Maar wat bedoel je erbij vermiddeld? Wel, het is een eer van voorbereiding. Het is een eer van onderzoeking. En nou die discipelen. Die waren al geroepen door de wedergeboorte in de tijd dat christus op aarde predikte daar daar is daar dat even wonder plaatsgenomen. en dat is voor de iedereen noodzakelijk mijn hoorde en dat is eigenaardig. dat wijst hier feitelijk in onze tekst niet aan daar spreekt het feitelijk niet over de wedergeboorte. Maar het spreekt over de vruchten van de wedergeboorte. En het heilig avondmaal. dat gaat over datzelfde weg. Dat wordt in de midden van de gemeente. dat wordt plaatsgenomen in de midden van de gemeente. en dat wijst aan dat volk. In wie dat werk van God begonnen is. Want het, het is niet in dat avondmaal dat het spreekt over de wedergeboorte. Maar het spreekt over de vruchten van de wedergeboorte. En dat is ook in deze bijzondere vergadering hier naar Galilea. Daar is, daar is, wat ik zeggen wil gemeente, daar is het werk Gods niet begonnen in die discipelen. Maar daar is te licht gekomen dat dat werk begonnen is. Want daarom hebben ze Jeruzalem achtergelaten. Maar Jeruzalem is zichzelf zelf. Daar kon geen vrede in de ziel van die echte discipelen niet hebben, mijn oorde. Ze mochten wat anders hebben. En dat is de koning van de kerk. Daar legt het leven van de kerk in, mijn oorde. En daarom waren ze willig gemaakt. Om Jeruzalem achter te laten. en daar naar Galilee te gaan. Want daar hebben ze. De, daar hebben ze de gebod van Christus. daar zouden ze Hem ontmoeten. En daar gaat het niet om, mijn Gods. Voor dat, voor dat echte levende kerk. dat gaat om de ontmoeting. van die tweede persoon. En onze tekst, dat zegt hier. En de elven, elf discipelen zijn er geen gegaan naar Galilea. Ze kon het ook niet anders doen. En wat er voorkomt, gemeente, is het kinderlijk gehoorzaamheid. Hadden ze de verzekering dat het voor in dat Galilea, dat het zal wezen. Oh, dat ze zouden springen van zielenvrijd. Dat wisten ze niet. Maar ze hadden deze gebod om naar Galilea te gaan. En dat hebben ze ook feitelijk in de belofte al. Dat ze hem aanschouwen zouden. En wat hing het nou over? Wat hing het? En daar wil ik de nadruk eens aan leggen, gemeente. Waar hing het met die discipelen niet over? Dat hing over hem te aanschouwen. En als er nou zo'n volk vermidden, hier is dat, dat het gaat over die gezegende koning, Om hem te mogen doorgenaden, door de werking van de Heilige Geest in de geloofschenking. Om hem door het geloof van het geloof te mogen aanschouwen. Als het daarom gaat in uw leven, gemeente, dan is er een plaats aan de tafel van het Heilige Verbood. Want die tafel, dat is gezet om zijn naam te verheerlijken. Dat is gezet, oh, dat is de prediking van zijn eeuwige liefde. En dat is gezet om dat arme, om dat ongelukkige, om dat helwaardigende volk te vertroosten. En als er nou een volk vermiddelt voor wie dat het gaat om die tweede persoon, Och gemeente dan, dan heeft God je hier een plaats voor, voorbereid. Je. Want het gaat om onze, om onze eigen iedereen onder te zoeken aan de bediening van het heilige avondmaal. Wat is de vergadering van Christus in zijn kerk hier op aarde? En ze worden vergaderd volgens de gebod van de koning van de kerk. En door dat trekkende lied, dan zijn ze daar wel gebracht. Oh, ze konden niet wegblijven. Ik kon niet, mijn hoort. En waarom konden ze niet wegblijven? Want om weg te blijven, dat bedoelde de dood, mijn hoort. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig verdriet. En nou, die discipelen, die kwamen daar. En die zitten daar. Oh, het is net soms zoals met de kerkdienst. Want er zijn die volks soms, die kunnen niet wegblijven. Met al wat ze missen. En met al de beproevingen. En met al de diepe wegen dat God met die volk komt te houden. Uit zijn vaderlijke liefde. Want de Heere zegt, die ik lief heeft die kasteitje. Want dat volk, die heeft maar weinig hier op huidige plaats. Maar dat volk van Israël, die moest van ene plaats naar een andere. Maar ze zijn er vergaderd, omdat God het wil. En dat zien wij hier in dat eerste gedachte, vergaderd volgens Christus' gebod. En dan zien wij dat dat wel plaats nam. En de elfe discipelen zijn er geen gegaan naar Galilea, naar de berg. Waar Jezus hen bescheiden had. En, af waar we dat eens over mochten denken. Dat is de Jeruzalem heeft achtergelaten. En dat heeft veel te zeggen gemeent, Dat heeft veel te zeggen. Want, och mens die wil nog behouden worden door dat werkverbond. En het was naar Jeruzalem waar dat er zoveel godsdienst naar de werk verbond was. En dat niet alleen door de farizeer en de schriftgeleerden, maar ook nog door Gods volk. Ja. Wat een voorrecht gemeente, af we Jeruzalem is achter me laten. Want in Jeruzalem, daar was de plaats van de offeranden, daar was de plaats, achter ik weet niet hoe om het in Hollands te zeggen. Maar daar mag een mens wel veel doen. Maar niet om bij te Jeruzalem te houden. Bij te Jeruzalem. Al oh, dat is een weg door genade. Want dan mag een weg een mens aan het einde van dat werkverbond komen. En dan komt dat volk. al oh, in kennis en in, en in aanraking met dat, dat verbond de genade. En dat is ook waar geworden. Want die discipelen die komen daar naar Galilea. Vanzelf gemeente, we moeten in onze gedachten houden... dat deze vergadering wat bijzonders was. Er zijn zomen die denken... het wordt hier alleen maar genoemd, de elf discipelen. Maar er zijn zomen die denken... dat hier wordt bedoeld, die vijfhonderd... waar je van leest in Gods woord. Dat dat ook dezelfde vergadering was is dus dit, ik weet het ook niet, maar daar gaat het niet om. De zaak dat gaat om dit, dat er een vergadering was tussen de koning en zijn kerk. Daar gaat het over. En niet in de tweede plaats wat er over gaat is, ben we er ooit geweest. Daar gaat het in de tweede plaats over. Want gemeente, wij zouden daar een kennis van moeten hebben. Want het heilige avondmaal, dat is, de Heere zegt, doet het in het herdenking van mij. En dan moet het in de eerste plaats gekind worden. Dan moet er iets van gekind worden. Want ongekind gemeend dan, dan kent dat. En er is niets zo verborgen voor de kerk als de tweede persoon in de goddelijke drieënigheid. Ik, ik zou het maar plat voor je zeggen, vanmiddag. Verklaar het maar wat dat je ervan weet. Zeg het maar. Wat dat je nou eens over die tweede persoon zegt. Niet volgens onze gedachten, maar volgens onze ervaring in de weg van genade. Zeg het maar eens waar dat je hem ontmoet heeft. Zeg maar eens, wat je door de geloof hem mogen aanschouwen heeft. Oh, als die breit in, in de hooglied van Salomo, zij kan, zij kan, Ze kon verklaren wat dat zij in hem had. En daarom gemeente, ik wil er niet hard mee wezen, maar er zou toch iets van moeten kennen in onze leven. Die discipelen, die hebben nooit en ten nimmer naar Galilea gekomen. Af en ze hem niet eerst geef ontmoet. Dat God zichzelf getrokken en dat Christus zelf zijn zelf aan geef openbaar heeft. Maar omdat er eerst een ontmoeting was, daarom krijgen ze begeerte. Om hem weer te ontmoeten. En wat is Christus? Daar mogen we ook even over denken. Wat is die? Dat hij is die gezegende. Hij is die geslachte land. Wat is Christus voor zijn kerk? Hij is de zaligheid voor zijn kerk. En wat, wat heeft dat ons te zeggen gemeente? Dat er een volk niet meer zalig kan worden. Bijten dat ene slacht op. En dat is Jezus Christus. O, oh, heeft je dat wel eens in je leven er, ervaren? Dat het van uw kant niet meer kan. En dat er een weg geopenbaard wordt. En namelijk in die zegende middelaar Jezus Christus mijn oog. En dat heeft die discipelen mogen ervaren. En, en daarom is dat liefde zo sterk geworden. Dat in de gemis hebben ze hem nog lief. Want ze gaan van Jeruzalem naar Gollimède. En als ze daar in onze tweede gedachte. Wat in deze vergadering wordt ervaard. Daar staat in Gods woord duidelijk mijn heer. Mijn hoorders En als zij hem zagen. Gooi het waar dat over het was niet alleen om aan die stad van, van Halilée te komen. Maar het hing om die zegende middelaar. Die leidende borg. Het hing o over die, die gegevende zaligmaker van de water. En ze hem zag, Staat hier in de Bijbel mijn oor. En als ze hem zagen. baden ze hem aan. In Engels dan het is. en they worship him. En hier staat het. En baden zij hem aan. En dat bedoelde. Dat is in de stoffen, Dat is in de stoffer hem vielen. En dat is hem verhoogd, verheerlijk. Oh ze baden hem aan. En wat heeft dat ons te zeggen mijn hoers. Als ze hem zagen. Dat ze hem eerder gezien heeft. Dat bedoelt hij. Zijn kinderen. En alhoewel er staat erbij. Er staat er ook bij hier in Gods woord. Dat het zegt hier. Doch sommige twijfelende. Twijfelende. Oh, ik dacht gemeente. Wat is dat toch? Wat is dat toch een foto van de kerk? Want het kan ook wezen met de bediening van de heilige avondmaal. Dat het een die wordt het gegeven op een bepaalde keer om hem te aanbaden. En een ander wordt het onthouden. Ken wezen. Dat het een die zit na andere, naast een ander. En dat het een die mag zingen door het geloof in God verblijft. En een ander die zit daar in de boeien en in de banden. En toch, allebei kinderen, God, allebei kinderen dus hier. Want de Heer zegt, en ze zouden spreken met Birdi. En het staat hier dat sommigen die baden zich hem aan, Doch sommigen twijfelden. En wat zegt dat? Dat het leggen allemaal in zijn vrije gunst. Want de Heer is vrij in wat hij doet. De Heer is vrij in wat hij skijntje. Ach oh, gemeente, daar is geen einde op. Het een dat wordt vijf talenten gegeven en een ander tien en een ander één. Het een dat wordt hier in dit leven. Die, die moest zijn leven lang er maar weinig van leven. En een ander die mocht er nog eens, nog eens heel wat in leven. Maar God is vrij in al zijn weggewerkt. Maar er staat toch in Gods woord hier. Dat het niet al door dezelfde wezen zou. Het is een komende en een gaande Jezus in het leven van dat echte volk. En het is hier in dit leven een bezwegelijke koninkrijk voor het algemeen. Het maakt verschil vanzelf ver dat de Heer een mens geleid heeft. Want af dat zaak nog eens nooit tot oplossing in onze leven gekomen is. Als dat we dat vanochtend gehoord hebben. In de wetenschap van de vergeving der zonden. Dan blijft het een bezwegelijke koninkrijk worden. Want dan, dan krijg al door en weer... Na de bezoek van de hemel, dan krijgt nog een mens een schuld weg. Want dan is Gods gramschap voor dat volk niet geblisd, nee, En dat, dat blijft zo lang. Maar na de ervaring van de verheving der zonden, dan wordt een mens niet rijker. Een mens is zo'n dwaas. Een mens is echt zo dom. Maar hij zou wel denken, zou ik het nou maar weten? Wist ik het maar? Dat mijn zonde vergeven waren. Dan zou ik zo blij wezen. En dat is echt om blij te weten. Maar dan gaat de mens niet meer zijn rijkdom over de wereld. waaraf God een mens. Op die manier. Komt te heven de kennis van de vergeving van de zonde. Dan wordt hij nog een grote zonde voor God. Dan moet je maar zelf maar overdenken, Oh wat dat bedoelt. Wat dat bedoelt, met de vergeving van de zonde nog grote schulden naar God te worden, en dan op een andere manier. Want als dat werd gezegd heeft, dan is het een Grim Gods wel maar niet in dat eindleven en in dat in leven. ook om dan niet meer tegen God te zonden. En dan te moeten leren dat het kan niet. Dat hij nog in het land leeft. Ja mijn moeder. Dat is Egyptiet. En mijn vader dat is ik kan niet. En daar gaat dat volk inkom te leven. Volk van God. Daar komt hier op aarde nooit een tijd. Dat, dat een mens die zou in die, in die weg over de wereld gaan. Ik ga maar naar hemel neem. O oh, bij ogenblikken. Maar daar gaat er wat voor vanaf, mijn oord, Dan gaat er wat voor vanaf. Hoor. Er zijn wel ogenblikken dat ze hem aanbaden moeten. Maar daar gaat er wat vooraf. Hoor. Want God, die verspeelt zijn genade niet. Maar hij zou zijn werk ook niet verlaten. Niet. Die Heer heeft beloofd dat hij zijn werk nooit vergeten of verlaten zou. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen. Och, hij, hij zal dat volk nooit, nooit en te nimmer vergeten. Maar hij zou door hun weg weten dat ze zelf niet uitpalen kunnen worden. Maar die discipelen die zijn daar. En die zijn daar naar Galilea gekomen. En daar hebben ze hem mogen, als ze hem zagen, baden ze hem aan. Ken je dat gemeente? Weeg je er wat van in je leven? Dat je wel in de zelden, dat je wel op je land en je stouw wel eens hem mocht aanbaden. O, dat je door genade hem mocht aanschouwen. En dat je zijn naam mocht groot maken. O, dat je met die gezegende Maria, want dat is dezelfde als dat aanbaden. Dat met die Maria aan de voeten van die zegende middelaars komen mocht, gegeven mocht worden om daar te mogen komen. Om zijn zegende voeten met uw tranen te wassen. En met, met de haren van die hoofd te drogen, Of voor dat kerk, daar is geen plaats te, la, te nemen voor die zegende middelaars. Dan mogen ze zeggen, wat heb ik lief, of die trouw hier. En ze zouden daar willen blijven. In... Ik kan dat in Hollands niet zeggen. Maar in the mount of transfiguration. That, then they had desire to stay there. Ja. De, ze had verlangen daar op die berg te blijven. Och, toen, toen Christus daar zijnzelf aan die, aan die discipelen komt te openbaren. Ja. Voor zijn opstanding. En dit is ook voor zijn opstanding. Dat hij die volk bij me kanden gebracht heeft. En hij heeft, hij heeft het gegeven. Dat ze hem aanbaden mochten. Zou je er niet voor je leeuwers worden? Ik ken soms zo lang donker wezen. Ik ken soms zo bestreden worden. Af we er nog ooit iets van weten in onze leven. Want laat ik het dit maar zeggen vanmiddag gemeente. Ik kan wezen in de leven van Gods volk. Dat ze wel weten dat ze zonder van God geworden zijn. Want daar kennen ze niet oneigen. Want er zijn zoveel tranen gestort over de schuld van de zon, over de rouw van de zon. En er zijn wel in dat leven dat dat ik dat niet oneigen kan, Maar niet niet de weg der begoudenis, want vergeet het maar niet, mijn hoorders. Door de algemene werk van de heilige geest. Er zijn ook velen die diep onder de vloek van de wet lopen. Maar het gaat niet over de rouw van de zonde. Maar het gaat over, over de straf van de zonde. En nou om te weten wat het in onze leven gaat. En dan kan het ook wezen in de leven van Gods volk. Dat zijn tijd niet zo duidelijk kennen in de leven. Waar dat God het in de begin niet zo diep hing onder de wet. Maar dat het later komen zou. Kan ook wezen. En dat vraag, dat, dat vraag blijft maar is het echt van de Here begon. Is het echt Gods werk. En daar, wat ik bedoel, als het over de eerste persoon gaat, dat is voor dat volk duidelijker dan over de tweede persoon. Want in de eerste persoon als God, als rechter, dan kan dat volk dat niet oneiden. Maar daarmee is geen begoudenis. Dat wil ik zeggen. Maar niet over de begoudens. Want onder de vervloeking van het heilige wet. Daar wordt een mens waard om vervloekt te worden. Maar niet om dat vervloekte mens. Dat hij een hoop bijt in zijn Door God onzalig te worden. Och, daar moet, moet er wat grond onder de voeten wezen hoor. En om dat te weten dat hij dat voor mij gedaan heeft. Ach, gemeente, af die, af die heilige wet gaat vloeken, dan wordt het mens waardig om vervloekt te worden. Maar ik kan nooit waardig wezen om behouden te worden. Ik hoop dat je het vatten Wel Welwaardig om vervloekt. Maar mensen die kan nooit waardig wezen om behouden te worden. En daarom is dat weg. Dat is voor de meeste van Gods volk. Dat is zo'n moeilijkheid om voor dat, om dat te weten dat ze in de behoudenis van die tweede persoon behouden zijn. En daarom, daarom blijft het voor de kerk, de strijdende kerk hier op aarde, zo'n grote vraag. Ken ik hem wel? Of ken ik hem niet? Heb ik hem wel eens in de woord gezien? Of is die aan mij geopenbaard? Wat, en daar ligt grote verschil in mijn hoofd. Maar we zijn een geworden in onze diepe val. En we grijpen wel eens wat dat ons nooit gegeven is. We grijpen wel eens wat uit Gods woord. En we leven vandaag aan een dag dat mensen die hebben teksten voor alles. Maar nou dat arme volk die geen teksten durven nemen. En die maar wacht hem op, wat je leest in Psalm 27. Wacht, ja, wacht op de Heer. Maar daar wachten op de Heer, Daar gaat door de weg van druk. en daar gaat door de weg van komer, mijn oud. En menigmaal door de weg van gestrijdingen. Ja. Want God zegt die ik lief heb, die gestrijdigheid. En ach, oh, wat waren die discipelen, maar eens even overdenken. Wat die, wat die discipelen waren. Vanzelf, die waren kinderen van Adam, Maar nadat God ze opgezocht heeft. Wat hebben ze toch diep, diep die weg door moeten gaan. Och, zo diep. Dat die lieve Petrus die zing Die zei, ik ga vissen. Ik weet niet meer. Voor mij kan het toch niet meer. Kom maar jongens, we gaan maar vissen. En och, die, die mannen van Amos. Die hingen weer terug naar de reis. Voor hun gond ook niet meer. O, oh, is er zo'n ongeluk gevolg voor wie dat niet meer komt. Voor wie dat niet meer kan. En toch niet weg kan blijven. Toch naar je hallelijen te gaan. Om de beheerder, om die zekende middelaar, is te mogen aanschouwen. Dat gij nog eens aan mijn ziel mocht zeggen. Ik ben niet heil. Ik ben niet heil alleen. Oh, of als dat niet waar is. Al is het vandaag in het gemis, mijn oordes. Dan is er voor dat gelukkige, ongelukkige volk wel een plaats bereid. Door de zegende koning die met zijn kerk verraderen wil. In deze donkere wereld. Onder al de aanvechtingen van de macht en duisternis. En al de hoddelijke, oh, on hoddeloze ongeloof van binnen. Want het is allemaal een weggeval van de zonde. Wij hebben het allemaal in de wereld gebracht, mijn hoorde. Maar voor dat volk, daar heeft God een plaats bereid. Waarom? Omdat ze eigen geen plaats bereiden kan. En dat is ook niet waardig om een plaats te hebben. Voor dat volk, daar heeft God een vergadering. En dit wereld, en dat is het heilige bediening van de avondmaal hier in de wereld.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 Mijn levensheffen. Wij zingen op Psalm 42, het vijfde en het zesde vers. In onze derde gedachte de belofte dat Christus heeft in deze vergadering aan zijn kerk. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in den hemel en op aarde. Och, geliefde, wat goud dat toch in? Voor de kerk van hier op aarde. En wat is dat nou toepasselijk voor wie? Och, af de Heere dat belofte hier komt te geven aan zijn kerk. Dan is de plaats voor gemaakt. Af wij dat kerk van God die door God vergaderd is. Op het bepaalde plaats. Naar Galilea. En wat er ervaren wordt. Dat is Silly in de stof. Silly de kerk in de stof. En wat predikt dat? Dat dat kerk. Dat in zichzelf geen kracht heeft. En dan wat is dat woord. Dat beloft. Wat is dat toch toepasselijk. Voor de krachteloze kerk. Want de Here Daar is ook eigen genade hier in deze tekst. En dan moet je maar overdenken. Of je thuis komt. Wat staat hier in deze tekst. En dat hebben wij al in de 17e vers. In de tweede, tweede gedachte gehoord. En als ze hem zagen. Baden ze hem aan. Doch twijfelden. En hier staat het, en Jezus bij hen komende. Wat, wat zou dat dan moeten wezen? Want als de kerk de Heer aan baden mocht. Dan kent er toch geen weg tussen wezen, zou, zou je maar zeggen. Dat, zou, dat, zou, dat is bij er al gebracht. Maar toch staat het hier. Dat en Jezus bij hem komende. Dat wil dit zeggen, mijn woorden. En wat legt dat rijk voor de kerk? Want daar wordt het persoonlijk van hem gegeven. Want hij komende tot hem. Dat bedoelt persoonlijk. Want ik wou dat ik het in, in Gods makkelijker zeggen kon. De belofte... Die zei ja en amen voor de kerk. Daar is geen twijfel over. Maar, maar daarbij kan dat arme schepsel het niet mee doen. Begrijp je het mijn hoofd? Dat die beloften. Al de beloften in de Bijbel. Die zijn ja en amen voor de kerk. Maar niet die kerk die moet er wat bij hebben. En wat moet die kerk erbij hebben? Dat persoonlijk gezegd. Er zijn zoveel, die kunnen zo vrolijk leven met de belofte. Maar daar is een volk die moet een toepassing hebben. En die moet een persoonlijk die belofte hebben. Want daar kan ik het niet mee doen, mijn hoeders. Nee, ik moet persoonlijk hebben. En waarom zo persoonlijk? Omdat ik moet door genade leren, dat ik geen kracht geef meer. Was, is, is dat volgens Gods woord ongetwijfeld, mijn ogen. Als ik zwart ben, dan ben ik sterk, staat op Gods woord. Staat er allemaal in? De Bijbel, daar gaat nooit tegen zichzelf in. Nee. Maar wij zijn zo dom in hemels. Weten. En, we, en wij weten maar zo weinig, we er wat van weten mogen. Maar niet dat persoonlijke belasting. Af dat nou, af ik nou het van de heren persoonlijk ontvangen moet. Want daar staat hij en hij komt ons. Dus. Persoonlijk. En hij heeft persoonlijk dat belofte dat ik heeft. En dan moet je eens overdenken als je dat leest. En Jezus bij hen komende sprak tot hen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat klopt gemeente, dat heeft waarde. En dan zou ik vanmiddelen eens vragen, ken je dat ook in je leven? Zelf uit zijn mond gehoord. Het staat hier dat hij sprak tot hen, zeggende, mij is alle macht gegeven. En er is geen einde aan Gods woord, het is een fontein gemeente voor dat arme kerk. Een fontein dat nooit leeg gedaan kan worden. Zou een eeuwigheid nemen. Om God verheven te verheerlijken. Voor die onbegrijpelijke en onverstandelijke genade. Dat de Heer aan dat volk komt. Vrij weg te heven. Het is allemaal geschonken goed. Och, er is geen cent voor te betalen. Je weet je wel wat onze roosteren ellende is. Wij willen nog alder wat kopen. En wij willen nog altijd wat goeds doen, maar niet door genade zalig te worden. Maar niet, wat houdt dat in die belofte? Wat, want God, de Heer, die heeft die belofte niet voor niets, mijn oorzicht. En dan moet, je, dan moet je nog eens de grondslag van die belofte nog eens onderzoeken. De grondslag van die belofte, want daar krijgt die belofte nog meer waarde het maar eens even. Mij is gegeven. Alle macht. In de hemel en op aarde. Mij is gegeven. Daar moet je even bij stilstaan. Want wie spreekt hier. Dat is toch de tweede persoon. En in Engels we say. That Christ is co-eternal with God. Van alle eeuwigheid is Christus. Met kracht hebben daar de zonen gods geweest. Maar nu staat het hier, mij is gegeven. O, oh, hoe kan je dat oplossen, mijn hoortjes? Wel, dat houdt veel in. Want hier gaat het over de middelen. Hier gaat het over die gezegende bor. Oh, mijn is, dus ik, ik zou willen dat ik woorden had om het te zeggen. En hier gaat het over de zondaar en de middelaar. Begrijp je het mijn hoor? En nou, wie is allemaal gegeven? Dat is die zegende borg. En wat is de werk van die zegende borg? De behoudenis van zijn arme zonder kerken. Zijn schulden. Och, mijn hoordes hoor je het. Hoe vast dat het legt voor die kerk. Hoe vast dat het legt, de zaligheid van de kerk. Dat legt vast in die, in die middelaar, Jezus Christus. En wie is die middelaar? Oh, dat is de zonen gods. En die is alle macht gegeven. Ja, oh, dat wijst ook op zijn natuurlijke. His human nature zijn, zijn natuurlijke mensje. ja. Ach, gemeente, wat, wat legt er toch een volheid in af hoe het daarin geleid mag worden door de Heilige Geest. In die namen, in die ambten, in die natuur, in, in de diepe vernedering. Maar ook in het zegende verhoging van de middelaar. Oh, wat leg het voor die kerk die vergaderd daar was. En daar is de ganse kerk ingesloten. In dat vergadering. En dat belofte, dat is voor het ganse kerk. Maar nu is er een volk vandaag aan de dag. En die moeten ook zelf de toepassing van die belofte. Ze kennen het met de belofte niet. Als dat het hier schrijft. Maar persoonlijk hebben ze dat nodig. Dat, het aan, dat ik het zelf uit zijn mond mag horen. Mij is alle macht gegeven. En wat heeft dat volk nodig nou? Ook in de bediening van de heiligavondman, nou. Daar heeft dat volk nodig. Die alle macht geeft. Want och gemeente. Wat komt daar niet tegenop? Op de bediening van de heiligavondman, nou. Daar komt mijn boze tier tegenop. Daar komt de duivel tegenop. En daar komt de wereld tegenop. Maar, Maar. mij is geheven allemaal. In de hemel en op aarde. Ah, oh, daar, daar wordt ingesloten in die woorden: Mijn lieve kind, je hoeft geen macht te hebben. Mijn lieve kind, je hoeft geen kracht te hebben. Uw kracht is in mij. O volk van God. heeft ge dat niet. Soms rijkelijk mogen ervaren. Toen, toen ge eigen was. Toen hij het niet meer kan, Toen de weg niet meer dragen kon. Dat de Heer in zijn liefde voor u uitgelegd heeft. Maar heeft gij het niet ervaren. Dat er was een die het voor u. Voor die gedragen heeft. Omdat hij alle macht heeft. Dan kunt de kerk alles doen. Alles doen. O van zelfgemeente, daar zijn tijden voor die kerk. Dan krijgen ze. Dan krijgen ze wie zij ze zelf bidden. Medelijden met de rijden. En dan gaat de kerk. Die gaat vechten tegen die weg in. Want, want die kerk die wil dit weg niet in. Van onze zelf kunnen we God niet nakomen, mijn hoort. Maar die kerk, die wordt toch ondergehouden. Soms, soms is dat kerk verbaasd zelf. Dat is ze het zelf niet begrijpen. Kan. Dat is die diepe wegen. Wel eens bij ogenblikken beamen. Dat is ze het zelf mogen tijdigen. Dat ze geen andere weg wil hebben bij ogen. Maar het is een op- leven. Maar daar legt voor de kerk wat het inhoudt in kort. En daar gaan we eindigen, gemeen. Maar wat, er voor, wat in die woorden toch legt voor de kerk is. Dat, dat is dit. In hem hebben ze genoeg. In hem. Daar is, daar kunnen ze mee leven. En daar kunnen ze mee sterven. En wat bedoelt dat? Dat ze zullen, in Engels zeggen wij ze zullen de victory krijgen. Maar in hem zullen ze overwinnen in de strijd. Ja. O gemeente kerk van God hier op aarde. Het, het is voor dat kerk hier menigmaal: dat dat kerk door de strijd wordt, wordt geroepen, dat de kerk door de donkerheid geroepen wordt. En dat het kerk hier op aarde zo menigmaal moeten ervaren. Dat het is hier de hemel niet voor Gods kerk. En dan kent het hier soms nog zo biddeloos. Ik ken zo hard van harte te wezen. En dan ook in zo'n tijd is dit met de voorbereiding van de avondmaal. Dan kan het wezen dat het schijnt dat er niets meer overblijft. Niets meer. Kan wezen in de leven van Gods kerk. En ook in een tijd van voorbereiding. Dat de hemel die trekt niet meer. En de hel dat schrikt niet meer. En dat dat volk. Dat dat volk die weten het niet meer. Want gemeente. Dan de moet je denken. Of wij al door de weg weten. Dan zouden we weten dat goed hij komen zou. Maar nou dat weg niet te weten. En nog, en nog door dat ware werk Gods in de ziel verheerd. Dan kennen ze de Heer niet alleen laat. Maar als een bedelaar. Het staat in een van die salmversen in de hand. En ze stroomde hem aan. Je weet beter. Maar ze kon hem niet alleen laten. En ze ben naar hollyleeën gegaan. In gehoorzaamheid. En ik hoop, val ik van God. Als het nou geen vreemde zaak voor je is. Ik hoop dat je de plaats me niet leeg laat. Ik hoop in de midden van je druk. Van je rouw, van je lente. Als je geen vreemdeling zijn, O, van die zegende middelaar te aanbidden. Te aanbidden. O, ik hoop dan. Dat dat, dat goddeloze gelooft. En dat goddeloze de macht van de zaten, dat ga je het niet overwinnen. Die discipelen die zijn naar Galilea gekomen. En wat er allemaal langs die weg plaatsgenomen is. Staat niet in Gods woord. Staat wel in Gods woord. Lees maar door de hele Bijbel maar in. Want dat leven van Gods volk. Dat is verklaard in Gods woord. En. Och volk des heren. Die heren die heeft dat heilig avondmaal. Die heeft dat in zijn kerk bevestigd. Om dat te doen aan de herdenking van die zegende middelen. En als we dat herdenken mocht, Wat houdt dat toch een troost in voor de kerk. Want die heeft gekomen om te sterven. Die heeft gekomen om God te verheerlijken. En zijn heilige deugden te verheerlijken. Dat, want het staat in Gods woord. Dat Sion die zou door recht verlost worden. Oh wat krijgt die kerk die drie ene God lief. Maar dat is gegeven. Omdat dat volk die zou dat beleiden in de midden van de kerk. En maar ook nog voor wat meer. Om dat volk te vertrouwen. Ik leg allemaal in die drie versies. hier. De Heer die vergadert die kerk. De Heer heeft dat kerk dat ze hem aanbaden mogen. En de Heer die verhaalt die kerk om aan de ziel te spreken. Want de heilige avondmaal is ook tot de versterking van het geloof van zijn kerk. Legt er allemaal in mijn woord. Maar wij gaan eindigen. En de vraag is mijn woord. Ken je er wat van? En als we er niet wat van kent mijn woord. Komt er maar dan alsjeblieft me niet aan. Dat zegt nog niet dat er niet zo goede werk begonnen is. Maar wacht dan maar dat de Heer het zelf duidelijk maakt. En als het echt Gods werk is, dan zou je niet komen. Dat God het duidelijk maakt. Want die mensen die, die denken, als ik maar eens aan de avondmaal kom, dan ben ik behouden. Dat is niet van de Heer maar hoor. Als het echt van God is, dan zou je niet komen. Totdat de Heer het duidelijk maakt in onze leven. Want dan zou het, het nodig zijn met een mefie Die moet opgebracht worden. Ja, als we geen voeten meer hebben. En geen handen meer hebben. Dan worden we opgegaan. En dat echte volk die moet opgegaan worden. Speciaal in het eerste keer. En als we nog voor onze eigen rekening over de wereld komen, lopen. Mijn hoorders, wees dan niet onverschillig daarom. Maar vraag de heren nog, af die je nog eens bekeren wil. Kan nog, zolang dat een mens nog leeft, dan kan het nog. Maar ik zou je niet willen bedrieven voor de eeuwigheid, ziet donkerheid. Want alles dat haast op het einde. O, mijn onbekeerde medereizers naar de eeuwige. kan nog. Haar naar je reis. Buig nog je knie. Vraag nog weer. af die, die je nog eens naar kijken moet. Oh zeg maar dat je geen recht hebt. Al bevat je het niet. Zeg maar. O, zeg maar tegen de Heer. Je hebt nog gehoord dat hij een kerk verraderd heeft. En wie was die kerk? Die waren gevallen kinderen van Adam. En hier, daar ben ik ook. Och, heer, trek me nog. Want de Heere, die zou ze trekken met de koorden van eeuwig En ze zouden komen. Ja. Och, en val ik van God in onze midden. Ken wezen? Net zoals het in Gods woord staat. Ik zou ze lokken. En in de woestijn doen brengen. Oh, misschien zijn er hier die zo in de woestijn. En als je in de woestijn bent, nou is een grote verschil, mijn hordes. Als je over de woestijn praat, dat je het van een boek gelezen heeft. Maar als je in de woestijn terechtkomt, dat mag heel wat verschil worden. Dan ken je de weg niet meer. En weet je wat in de woestijn dat terechtkomt? Daar is geen water. En dat bedoelt dat je van, van, de, van de dorst nog eens om moet komen. Maar weet je wat staan Gods woord? De zegen zijn de enigen die dorsten. O, gelukkig val ik of je nog dorsten moet. O, val ik van God of er nog dorst is. Waar ben je toch een gelukkig mens. Maar dan kun je zelf vanzelf... Zelf kun je het toch niet zien, nee. Maar, och, want er staat er wat bij. Ik zou ze lokken in de woestijn doen spreken. En ik heb gedacht... Die weg van Jeruzalem naar Galilee, dat was ook net zo'n weg. Nou. Maar ik zou ze lachen en in de woestijn doest, doen, doen lijden. En daarna zou ik aan de ziel spreken. En hier heeft ze een belofte ontvangen. Oh, wat is de Heer lief voor zijn volk! En mij is alle kracht gegeven, allemaal gegeven, in de hemel en op aarde. En dan kan het. Dan kan het volk voor God. Dan kan het voor zo. Die niets meer over heeft. Heen kracht, heen wijsheid, heen rechtigheid, heen heiligheid. Maar dat legt allemaal in die zegende borg. Amen. Ach heren, mocht uw volk nog gedenken. Ach mogen ze nog eens door uw goddelijke gebod nog geven dat u ze nog eens in Galilea vergaderd mogen worden. En op de volgende zaterdag zou het geven. Dat ze nog verraderd mogen worden rondom de tafel des verbonds. Oh, in een rechte weg, heer. Gij weet, wij bedoelen het niet oppervlakken. En ach, oh, heer, dat ze nog gegeven mogen worden om iets aan te bidden. Want dan zou het toch een zegen, de heilige bediening wezen. En ach, oh, heer, dat er ook gevallen dit nog eens van iemand mogen horen. Mij is gegeven alle kracht, alle macht in de hemel en op de aarde. Adag in de kerk door de wereld. Onder de, in de kracht van die verzegende, verhogende koning. Aan de rechterhand des vaders. Hij, Heer Jezus Christus. Ach, Heer, geef je lieve geest dan. Om die gezegende zegeningen toe te passen. En, heren, wat van hier is, laat niet opkomen. Och, heren, achter vechten en ellende is hier, dat dat nog opgelost mag worden. ach heren, wat heeft dat dat volk nog het minste mag worden? Och, door genade niets. En, heren, gedenk dan ook verder in dit week. En, gedenk ook moeder, met ons, hier, Met de drie kinderen die hopen de dag van morgen. Triff te keren naar het oude vaderland. Ach, mocht haar gedenken met de kinderen. En ook de kinderen in Nederland. Maar ook haar lieve man, hier, gij weet Ach, mocht het ook, mocht het haar ook toepassen. Mij is alle macht in de hemel en op de den uil. Mogen haar besterken in de diepe weg van leiding met haar lieve man. Heren, mogen ze ondersteunen. Oh, dat is ze nog ervaren. Mocht hij zijt, hij zijt aan onze zijde. Hij zijt mijn kracht, mijn al. Heren, door al die krome, donkere wegen. O, dan zouden ze het wans één keer verstaan. En dan zouden ze... Al begrijpen wat Paulus geschreven is: dat alle dingen werken ten goede. Dat de enige die de Heer vreest, en dan zouden ze straks eeuwig uw naam groot te maken. Heer, gedenk ze, dan gedenk iedereen en reizen en trekken. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons slijten met de zingen van Psalm 138 en daarvan het 14e vers. Door grond en kim en hart, hoe is geen, ik denk niet dat hij hier...